In de ochtend van 4 juli 1989 steeg testpiloot Nikolai Scourdin met de MiG-23 op van op de militaire basis van Kolberg. Al na 41 seconden kreeg zijn vliegtuig problemen aan de motor. Met toestemming van zijn overste gebruikte hij zijn schietstoel. De verwachting was dat het toestel zou neerstorten in de Oostzee. Het toestel vloog echter nog verder op automatische piloot over het toenmalige DDR, de Bondsrepubliek Duitsland, Nederland en België. Om 9.40 werd het toestel dan waargenomen op de radar van de NAVO en twee minuten later werden er twee F-15's ingezet om het toestel te onderscheppen. De verbazing was groot toen de NAVO-piloten vaststelden dat het om een onbemand toestel ging. Er werd besloten om het vliegtuig boven de Noordzee neer te halen, maar boven Kortrijk raakte de brandstof van het toestel op. Waarop het toestel om 10.37 uur neerstortte op de woning van de familie Delare.